West, e. Langs de lijn, met Rolands Boot Goedenavond en welkom bij aflevering 96194 Sinds gisteravond is Feyenoord koploper na de 2-0 winst op Excelsior Vraag is natuurlijk, hoe lang? Om kwart voor zeven is in het verre zuiden begonnen Roda tegen Groningen De nummer 5 en 6 van vorig seizoen En toen won Roda ze allebei, Frank Wielaert ja, dit jaar zal het wel eens lastig kunnen worden. We zijn een kwartier onderweg en Groningen staat al voor met 1-0. Is ook veel sterker dan Rodi in de openingsfase. Wordt het 2-0? Nee. Bakuna, bal losgelaten door Titon, wordt het toch 2-0? Ja! Nee, toch niet. De net beweegt wel, maar aan de verkeerde kant. Uiteindelijk gaat die bal uh, uiteindelijk via uh, de reclameborden tegen de touwen aan. En dus blijft het eh, 1-0 voor Groningen in Kerkrade. Opvallend en eh, Roda trouwens met zijn tienen. Want Ruud Former maakte een overtreding binnen het strafschopgebied. Bakuna maakte de penalty vervolgens. Zo kwam de 1-0 tot stand. Nu even opletten, want er is een corner voor Groningen. Voor je het weet is het inderdaad 2-0. En dus zal het voor eh, Rodi C eh, lastig worden. Met 10 man tegen de elf van eh, Groningen. En met name Bakuna, die het eh, vooralsnog eh, vrij gemakkelijk eh, heeft aan die rechterkant. Voortdurend langs hem te heen gaat. En bij Roda sowieso slecht begonnen aan deze wedstrijd. Want die dachten de fiets centraal in de verdediging te kunnen zetten. Maar die is niet speelgerechtigd. Waarom niet? Ja, dat weet eigenlijk alleen maar Gerard Wielaert. Die is hier verantwoordelijk voor de technische zaken. En die hebben we nog niet gezien. Dus dat gaan we nog ophelderen. En vandaag betekent dat dus voor Broekhoff dat hij zijn debuut maakt bij Roda J.C. Centraal in de verdediging. Naast Robbie Wielaert, de zoon van de technische directeur bij Roda J.C. 1-0 dus voor Groningen tegen Roda. En verder is er nog om kwart voor acht Heerenveen tegen NEC en RKC tegen Heracles En om kwart voor negen, de laatste wedstrijd, gaat tussen VVV en FC Utrecht. En we hebben ook straks nog de finale van het Europees Kampioenschap Softbal tussen Nederland en Italië. Langs de lijn is er tot 11 uur met sport en muziek.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 Pretenders Gang. Pretenders the chain gang. Normaal kan Normaal kan het in augustus behoorlijk heet zijn. Ook s'avonds. Uh, lekker voetbalweertje vanavond, Frank Vila? Nou, qua temperatuur is niet slecht, maar het regent. En uh, niet alleen dat er water uit de lucht komt. Het regent ook kansen voor Groningen. Dat uh, met 1-0 voor staat bij Rode JC. 21 minuten zijn we onderweg. En Groningen speelt echt geweldig die eerste 20 minuten. Het tikt uh, Rode JC echt alle kanten van het veld op. Dat heeft, weet echt niet hoe het het heeft. En uh, heeft alle mogelijke moeite om zelf de bal in de ploeg te houden. Terwijl wij op de schermen mogen kijken naar een hele, hele zaggerijnige fiets Die dacht vandaag zijn debuut te kunnen maken voor uh, Rode c maar uh, op de tribune moet plaatsnemen. Omdat hij niet speelgerecht is, waarom weten we nog steeds niet. We weten wel dat uh, bij het intikken van zijn naam in de opstelling ze er pas uh, achter zijn gekomen. En de, dus moet er iets uh, gruwelijk fout zijn gegaan. Alleen waar is de grote vraag. Daar heeft Vukovic geen boodschap aan. Die is uh, zagrijnig. Zeker ook als hij kijkt naar de staat waarin zijn uh, ploeg verkeert. Want Groningen is oppermachtig in Kerkrade. En wie rekent daar dan op? Nou, dan moet je daar dan weer statistieken op uh, loslaten. Misschien Groningen afgelopen twee jaar thuis begonnen tegen Ajax... waren daar niet zo heel erg gelukkig mee... En uh, eerst een mogelijkheidje voor uh, rode JC diensten gaan. Maar van Loo, Brian van Loo, dit jaar de eerste doelman, zegt uh, Pieter Huistra. En hij is ook gewoon vandaag begonnen aan de wedstrijd. Uh, Plukt die bal zonder al te veel dreiging in zijn buurt. Gewoon rustig uit de lucht. En dus is dat ook allemaal uh, weer weg. Maar uh, bij Groningen wilden ze graag eens een keer een uitwedstrijd uh, spelen. Als eerste wedstrijd van het seizoen. Na twee jaar thuis te beginnen tegen Ajax. En toen zei de KNVB, als je het hebben wil, kun je het krijgen ook. Hup, naar rode JC jullie. En uh, nou ja... Groningen heeft de afgelopen vijf jaar zijn eerste uitwedstrijd niet verloren. En dat zie je vandaag duidelijk terug. Vol vertrouwen Groningen oppermachtig. Heel veel balbezit. Laat de bal nu ook lekker rondgaan. Met aan de linkerkant nu in balbezit Lorenzo Burnett. Geeft ook de voorzet. Nieuwkomer gekomen van Jong Ajax. De nieuwe linksback bij Groningen. Bal hoog over de goal voorgegeven. En dus is de mogelijkheid voor Groningen weer weg. Titon mag de doeltrap gaan nemen. 23 minuten zijn we onderweg. En Rode JC moet eigenlijk nog aan de wedstrijd beginnen. Maar het staat al wel met 1-0 achter tegen Groningen. Robin Haas heeft voor het eerst in zijn carrière een ATP-toernooi gewonnen. In de finale van het toernooi van Kietzbühl... won hij in drie sets van de Spanjaard Albert, Albert Montañez. De derde en beslissende set ging met 6-1 naar Haas. En na zijn gebruikelijke overwinningskreet sprak Haas het publiek toe. Ik ben supervroeg. Ik heb goed gespeeld die ganze week. Uh, niet nur, nicht nur tactisch, maar ook mentaal was ik deze woche goed daarbij. En uh, ja, ik ben natuurlijk ongelooflijk un voor dat ik hier mijn eerste turneessieg maken kan. En uh, ik moet eerst maar Monty ook gratuleren. Monty, ga naar het toneel. Ja, de Duits gaat je makkelijk af, Robin. Ja, nee, ja, dat is niet zo gek als je uh, vijf jaar in Duitsland hebt gewoond en het Duitse schoolsysteem hebt gevolgd. Dus, ja. Uh... ja, dan komt het heel goed uit dat je in, uh, in dat land, uh, Oostenrijk, die eerste overwinning haalt natuurlijk. Ja, natuurlijk. Nou ja, dat, uh, dat was wel, uh, wat, wel grappig voor de toeschouwers. Uh, maar ja, heel veel mensen weten natuurlijk wel dat ik nu gewoon uh, Duits kan uh, praten, of Nederlands of Engels, en uh, zelfs een beetje Frans. Dus dan, uh, dan uh, is het ook niet meer uh, zo gek. Het is uh, zeven jaar geleden dat Martin van Kerk uh, als laatste Nederlander een ATP-toernooi won. Hoe voelt het nou dat jij de volgende bent? Daar ben ik eigenlijk niet mee bezig, het is vooral voor mezelf dat ik heel erg blij ben dat ik een ATP titel heb gewonnen en, uh, en, uh, en dat dat zo heel lang geleden is, is dus natuurlijk uh, misschien voor de buitenwereld wat specialer, maar dat maakt het voor mij minder, niet meer, meer speciaal. Ik ben gewoon uh, zeg maar, trots op uh, deze week en op deze prestatie uh, en, uh, en ik hoop dat er natuurlijk nog meer volgen. De, de meeste problemen tegen Montana had je vanmiddag in de tweede set, uh, vertel eens hoe het ging. Uh, Na nou, de tweede set serveerde ik wat uh, minder en, uh, en daardoor had ik uh, minder druk in de, in de rallies en uh, toen had ik op een gegeven moment ook uh, een game met uh, echt concentratieverlies dat ik een stomme dropsel sloeg en nog een stomme bal en, uh, en uh, toen kwam ik al zo vaak op een achterstand dat ik dat op een gegeven moment niet meer kon uh, repareren. Alleen in de derde set heb ik uh, wel weer heel goed serveerd en heel aanvallend gespeeld en heb ik uh, vooral met mijn vorm dominant gespeeld waardoor hij op een gegeven moment... Uh, ja, eigenlijk uh, niks meer uh, in af te brengen in die derde ja, De laatste jaren heb je nogal eens problemen gehad. Fysieke ongemakken, kleine blessures. Uh, wimmelden moest je opgeven met knieklachten. Uh, ben je helemaal fit nu? Nou ja, ik win uh, het toernooi en het gaat goed. Dus uh, uh, fit, uh, als je niet fit bent, dan kan je ook geen uh, wedstrijden winnen. Dus uh, ik voel me goed. En, uh, en die, uh, die knie was alleen maar op Wimbleden, omdat ik gewoon een hele lelijke beweging had gemaakt. En uh, nou ja, door mijn hele historie van de knieën uh, uh, zijn dat soort dingen, uh, of zo, glijpartijen, die zijn natuurlijk uh, fataal. En, uh, en uh, gelukkig ben ik uh, snel hersteld en heb ik daarna al na anderhalve week weer kunnen spelen. Als je uh, ziet wie je afgelopen week allemaal verslagen hebt, hoe schaal je je prestatie in dan? Nou ja, ik denk, ik ben een ATT-toernooi, dus dat, is, uh, dat kunnen maar weinig mensen zeggen. En, uh, en dat is al een prestatie op zich. En ik heb ook tegen hele goede jongens gewonnen, tegen een, een hele goede kreffelspeler al in de eerste ronde, Sterratje. Vervolgens de nummer 2 van de, van de lijst, uh, Feliciano Lopez. Nou ja, en in de, ook in de kwart en de finale zijn dat niet de minste, met een set die in de montagne is. Dus, uh, dus ik denk dat dit wel een hele goede over, overwinningen zijn. Wanneer had je het idee, die beker is voor mij? Uh, nou, Net voordat ik het laatste punt ging spelen. Niet, niet eerder? Nee, nee ja, in tennis kan altijd alles gebeuren en, uh, en uh, als je al eerder denkt dat je hem hebt... ...dan gaat het denk ik alleen maar fout, dus uh, zo mag je absoluut niet denken. Ja, je komt nu de top 50 in, enig idee welke plaats je krijgt? Nee, geen idee en dat, uh, dat zie ik dan dat zie ik wel maandag. Ik uh, ben nu uh, heel druk met interviews en handtekeningen en alles gedaan... ...dus ik heb nog geen uh, rustmoment gehad, dus uh, ik uh, wil daar eerst, zelf eerst, eerst maar even genieten. En nu het hardcore seizoen natuurlijk, heb je, je daar doelen gesteld? Nee, ik ben net pas klaar met dit toernooi, dus, uh, dus, uh, dus zou het zou raar zijn als ik nu al bezig was met het hardkortseizoen. seizoen. Ik neem nu eerst een paar dagen vrij en dan, uh, dan hangt het ook altijd af van de lotingen. Ik kan al doelstellen dat ik uh, kwartfinale- finale US Open uh, wil halen en als ik eerst honderd tegen Djokovic uh, wil, dan uh, zal je doel toch uh, anders zijn. Robin ze bedankt. Do you want to go to the plage with me? Van de Crystal Fighters. Vorige week was België het eerste land waar uh, competitie gevoetbald werd. Nu ook in andere landen, zoals bij ons. Uh, Italië is nog niet zover, want die hebben de Supercup nog gespeeld dit weekend. AC Milan tegen Interwet 2-1... Het werd nog 0-1 door Wesley Snijder. Overigens werd die wedstrijd gespeeld in China. En de competitie start in Duitsland. Leverde een 3-0 nederlaag voor Schalke 04 op tegen Stuttgart. Köln versloeg, euh, nee, verloor van Wolfsburg met 0-3. Werder Bremen, Keizerslauteren 0-2. Hannover tegen Hoffenheim 2-1. En Augsburg speelde gelijk tegen Freiburg 2-2. En om half zeven is begonnen Hertha tegen Nuremberg En het is daar nog 0-0. We gaan naar Frank Wieluidt. We zijn uh, dik een half uur bezig bij Roda CFC Groningen. Groningen leidt met uh, 1-0. En je ziet bij Roda de twijfel wat nu te doen. Moeten we achterover hangen en op de counter gaan spelen? Of gaan we toch nog gewoon aanvallen? En daar hangt het ergens tussen. Dat is meestal geen goed idee om het daartussen te laten hangen. Wie lijkt met een schot van afstand nu? Dat wordt geblokt. En dan de uitbraak van Groningen. De omschakeling bij Roda verdedigend. Laat ook het nodige te wensen over. Daardoor wordt Groningen ook regelmatig gevaarlijk. Titon, 20 meter zijn goal uit. En moet nu opschieten. Want uh, het bal is alweer veroverd op het middenveld bij Groningen. Maar uh, de bal volkomen verkeerd geraakt door Pedersen. En dus gaat hij gewoon rollend over de achterlijn. En kan Titon er op zijn gemakje achteraan uh, gaan. Maar bij Roda klopt er zo op het oog helemaal niets van. Maar dat heeft vooral ook te maken met de hele scherpe start van FC Groningen. Dat overal tussen zit, overal wel een extra mannetje op het veld te, lijkt te hebben. Maar die hebben gewoon veel meer energie in die openingsfase van de wedstrijd gestoken tot nu toe. En dat kan ook zo blijven, want Roda speelt inmiddels met zijn vormer Vorig jaar nog bewierookt vanwege zijn uh, uh, goede spel. Maar nu dus na een klein kwartiertje al naar de kant gestuurd met een rode kaart. En die, dat ene galtje tot nu toe. Dat is gemaakt door Bakuna uit een penalty. Daar komt Groningen weer via Burnett. Nu goede voorzet zeg op het hoofd van Matas Die kopt ook goed in alleen de bal. Vliegt dan net langs de verkeerde kant van de paal voor Groningen. En zo weer een kans voor de Noorderlingen. Die weer heel gemakkelijk over de zijkanten. Deze keer over de kant van Montaigne. De nieuwe Belg in dienst bij Rode overgekomen van uh, germineel Beerschot Antwerp. En hij is de vervanger van aanvoerder uh, De Vauw op die plek. Die is op zijn beurt weer teruggegaan naar, uh, naar België. Maar die heeft dus ook de nodige moeite aan de linkerkant... om Tadic, uh, beurtelings met uh, Burnett, daar tegen te houden. En aan de andere kant hem de uh, handen vol aan Bakuna. En af en toe ook Hiarie, die er dan overheen komt stormen. Kortom, Groningen heeft weliswaar uh, op papier een wat moeizame voorbereiding gedraaid. Maar doet het hier uitstekend. Zo zie je maar dat een voorbereiding niet altijd wat zegt. Nu de uitbraak voor Rody. Met uh, Jonker, de nieuwe aanvoerder van uh, Rode EC. Maar die raakt de bal niet lekker. En dus kan Van, van Loo oprapen en weer rust brengen achterin bij uh, Groningen. En Jarrie is uh, de man waar de aanval dan voor Groningen opnieuw begint. En Groningen kan dat naar hartelus doen. Lekker aanvallen in Kerkrade tegen Rode EC. Want ze hebben de man meer en een 1-0 voorsprong.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 as often as i can my goals to reach your hands any day Is your love van Maria Mena. Frank Wielaert, is het uh, al bijna rust? Ja. 38 minuten onderweg. Oh, 2-0. Nee, Titon. Bliksemreactie. Voorkomt dat om uh, de 2-0 uh, te laten vallen na een goede paas. Volgens mij vanaf uh, Hiarie op het hoofd van uh, Pedersen. En uh, die kopt wel heel goed in nog. Die raakt de bal ja net niet net wel. En uh, hoe dan ook, Titon krijgt er nog een vuistje tegenaan. Hij raakt hem net wel. En daardoor op het allerlaatste moment die bal van richting verandert. Dat maakt de reactie van Titon alleen maar knapper. Dus blijft het 1-0 voor uh, Groningen. Dat oppermachtig is al die hele eerste helft. Ook toen Roda nog met zijn uh, elfen was. Nu blijft die bal hangen uit de corner. Wordt hij uit de draai, naastgeschoten. En... Uh, door Kwakman is dat de nieuwe aanvoerder bij FC Groningen. Omdat Krankvisten daar vertrokken is uit het centrum van de verdediging. Een Kwakman overgekomen van Augsburg. Die, uh, waarmee hij promoveerde naar de eerste Bundesliga trouwens uh, in Duitsland. En uh, vandaag dus zijn uh, debuutmakend ook voor FC Groningen. Titon met uh, de doeltrap. En uh, die tien van uh, Roda hebben het ook in balbezit helemaal niet makkelijk. Hoor. We hebben het nu geprobeerd een beetje te reorganiseren. Maar je ziet ook nu weer de loge... Hij kijkt het uh, naar Pluim. Pluim die loopt overal en nergens. En dan ook nog in een veel te laag tempo. Hij lijkt me niet helemaal fit. En dan heb je ook nog een man minder op het veld staan. Dan speel je eigenlijk in plaats van met z'n tienen met 9,5. Nu moet hij in de achtervolging op Tadic. Die haalt hij dan wel bij. Maar dan is de bal lang weer weg. En uh, moet uiteindelijk Montaigne de boel uh, opruimen. En staat uh, voorin daar. En dat is, uh, dan kun je fluiten wat je wil vanaf de tribune. Maar Mats die staat gewoon buiten spel. En dus kan hij de bal daar niet aannemen. En Groningen mag de vrije trap, uh, in mijn optiek in ieder geval, uh, gewoon terecht gaan nemen. En is de aanval van Roda, die ze dachten te gaan opzetten, weer voorbij. Maar ja, met uh, een pluim die mij niet helemaal fit oogt. En Ramzi die wel uh, ja, in zijn positie probeert een beetje mee te verdedigen. Maar niet al te ver mee terugloopt. Ja, dan heb je het erg moeilijk als je tegenstander een man meer heeft. En dat zie je heel, heel duidelijk terug. Groningen heeft heel veel balbezet. Nu weer Bakuna Pedersen. Die staat wel tussen twee. Tegenstanders. Maar uiteindelijk, via die twee tegenstanders, heeft hij toch weer balbezit. Als zijn paas eigenlijk niet helemaal lekker is, verplaatst hij het spel naar links, naar Tadic. Die kan één tegen één zijn tegenstander opzoeken. Montaigne weet niet ook wie Tadic is, want daar gaat hij nu heel erg hard euh, voorbij. En dan is het uiteindelijk zelfs Broek of die die bal tussen zijn benen krijgt. Dan gaat hij nog richting zijn eigen doel en kan Titon, omdat die bal niet zo hard gaat, die bal gewoon, gewoon rustig oprapen. Maar je ziet aan alles, bij Roda klopt helemaal niks en gaat helemaal niks. En ook als ze denken dat het wel lukt, dan gaat het alsnog helemaal verkeerd. Bal nu richting Ramsey, Moet een kopduel aangaan. Verrassende uh, komst van Ramzi. Niet dat hij zozeer naar Nederland komt. Maar ging bij Rodi weg. Ging naar Qatar. Ging daar geld verdienen. Heeft daar jaren gespeeld. Kwam hier weer even zijn conditie op peil houden. En heeft uh, toch nog een contractje eruit gesleept op zijn uh, 34 jaar. Maar in deze wedstrijd, maar net als uh, heel veel Roda-spelers, totaal geen factor. Nu De Loge met een voorzet. Komt hij aan. Kwakman zit ertussen. Kan De Loorje het nog een keer gaan proberen dan. En de bal diep gespeeld door Burnett. Daar staat hem te wachten. En dus heeft Rodas Oaar eventjes wat langer balbezit dan heel kort. Nu Wielaard, aangespeeld door Flederis. Flederus overgekomen van Herakles. En dan hebben we gelijk alle Nieuwelingen. Gehad, als we Broekhoff ook nog even noemen. Die nu de middellijn oversteekt. Die heeft een aardige lange bal in de benen. Richting Pluim. Die bal komt goed aan. Maar Pluim, die twijfelt tussen aannemen. Met het hoofd en op de borst. En uiteindelijk doet hij helemaal niks. Nee, Pluim, die kun je beter wisselen. Dat lijkt me op dit moment. Het klinkt heel vervelend. Maar hij is niet fit. Hij oogt niet fit. En hij weet absoluut niet meer wat hij nou precies moet doen. Twijfelt aan alle kanten. Hij is ongeveer de persoonlijking van wat er op dit moment bij Roda aan de hand is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 Into our own private bubble. Let's get into all kinds of trouble. Slide over.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 No, it's real. James Blunt, I'll be your man. De eerste rode kaart in de Eredivisie is gevallen. En de eerste helft bij Rode Groningen zit er bijna op. Frank? Ja, over een seconde of vijf is dat officieel het geval. Maar er is ongetwijfeld wat tijd gaan bijkomen. Hoeveel dat is, dat moeten we dan ook op dit moment ongeveer te zien krijgen. Rode is nu overwerkelijk alles wat de scheidsruisers beslissen... voor ongelijk twee minuten extra tijd. Oké, okay, dan heeft de Vormer er erg lang over gedaan... om van het hafstapgebied naar de zijkant te komen, denk ik. Want verder, ja, één blessurebehandeling hebben we nog gehad. Dat zijn dan die, die twee minuutjes bij elkaar. Verder zal het niet de moeite zijn. Bakuna, gebied. Ja, natuurlijk. Dreigen, schieten, probeer het maar. Want bij Groningen lukt heel veel. Bij Roda lukt helemaal niks. Dan heb je de samenvatting ongeveer van de eerste helft gekregen. 1-0 voor Groningen. Dat is het resultaat. De rode kaart voor Vormer. Daaruit kwam een penalty voort. Ingeschoten door Bakuna. Die dus de eerste treffer voor Groningen van dit seizoen op zijn naam heeft staan. Dat is in ieder geval iets. En ik geniet ook van Groningen, want die spelen wel heel erg gemakkelijk. Dat doet je alweer snel denken aan wat ze vorig jaar allemaal deden. Gewoon lekker voetballen, positioneel goed, vlot die bal laten gaan. Nu doen ze dat dan toevallig, omdat het in de slotfase van de eerste helft is. Heel rustig met Hiarie rechtsback. Even Bakuna inspelen, krijgt Hiarie hem weer terug. Want zijn tegenstander is vervolgens hem te gaan helpen. Dat was Ramzi die dat even deed. En Groningen kan die slotfase van de eerste helft rustig rondspelen. Van Low. Even naar Kwakman, die heeft ook al een tijdje geen bal meer gehad. En uh, ook Burnett, die uh, zijn debuut maakt in het betaalde voetbal hier vandaag bij uh, Groningen. Voelt zich inmiddels als een vis in het water. Uh... In, uh, op dit uh, eredivisie voetbalveld. Die is al regelmatig mee naar voren gekomen. Heeft al uh, een paar schoten op doel geprobeerd te lossen. Niet allemaal heel erg succesvol. Maar wel uh, de nodige dreiging. En in ieder geval een flinke dosis lef. Dat hoort ook bij een speler die van Jong Ajax komt natuurlijk. Dat verwacht je ook een beetje. Groningen bal achter in rond spelen. We zijn weer bij Hiarije. Speelt weer in op Bakuna. Nu loopt Hiarije even door. Krijgt de bal terug nu van Holla. Gaat over Hiarie heen. En dan is het weer even de beurt aan uh, Rode C. om uh, balbezit te hebben. En op het moment dat, dat zo is, denkt de Ja, dat wordt uiteindelijk misschien al wel toch niet. En die twee minuten zitten er ook op. Dus we gaan rusten voor deze wedstrijd. Het zit erop voor wat betreft de eerste 45 minuten. En Groningen gaat met een 1-0 voorsprong de pauze in. Een van de twee wedstrijden die om kwart voor acht beginnen is... Uh... LKC tegen Heracles. Heracles, twee goede seizoenen achter de rug in de Eredivisie. Vorig seizoen achtste. Uh, ja, het draait gewoon lekker uh, onder uh, Bos. En LKC uh, won de race met FC Zwolle uiteindelijk in de Eerste Divisie en promoveerde. Vervolgens gingen alle topspelers weg. Wat mogen we van LKC verwachten eigenlijk dit seizoen, Filip uh, Koken. Nou, <laughs> een hoop frivoliteit denk ik en uh, veel spelplezier. Maar er is hier niet zoveel meer, moet je zeggen. Er zijn twee directeuren vertrokken. Er zijn topspelers vertrokken, je zei het al. Maar ja, ze houden hier altijd goede moed op een goed resultaat. Er is bijna geen budget. Er is nauwelijks ervaring in die spelersgroep. Maar ze hebben dan toch ter elfde uur een paar spitsen gecontracteerd op huurbasis. Die dan voor wat doelpunten moeten zorgen. Want inderdaad Benson, Boerrichter en Donnie de Groot zijn allemaal weg. Gebrieën goed voor 55 doelpunten in het voorbije seizoen in de Jupiler League. Ja, of niet zo makkelijk te vervangen zijn. Ja, dan kwam ik gisteren opeens Geoffrey Castellion van Ajax. Die moet het ook nog maar waarmaken. Die had bij Ajax een beetje het imago een eeuwig talent te blijven. Hij krijgt hier een soort van laatste kans. Hij moet het in ieder geval nu maar eens zien waar te maken. Ja, Ricky ten voorde komt dan op huurbasis van NEC. Die zullen ook starten. Uh, Getweeën in de spits vandaag tegen Heracles. Maar ja, de doelstelling is toch om 17e te worden. Dan zou trainer Ruffroot het al heel erg goed hebben gedaan met zijn selectie. En dan hopelijk Excelsior onder zich houden. Want ja, ze spiegelen zich een beetje aan het Excelsior van het vorig seizoen. Zo willen ze spelen met weinig budget. En een beetje vrolijk uh, ja, op het veld verschijnen. Ja, laten we het wel wezen. Vorig seizoen zei iedereen: Excelsior wordt 18e afgetekend. En wat is er van terecht gekomen? Nou ja, je kan zelf het antwoord geven. Maar dat uh, ja, is natuurlijk. Wel een beetje gerechtvaardigd de hoop dat ze Excelsior nog onder zich kunnen houden. Want ja, Excelsior is ook een aantal spelers kwijtgeraakt op Feyenoord. En je moet ook maar afwachten hoe die tevoorschijn komen. En ja, en twee seizoenen geleden toen speelde RKC hier uh, in de Eredivisie. hadden ze een punten, ik geloof zelfs nog na acht wedstrijden. Maar ze verloren iedere keer maar heel nip. En ze speelden best aardig tot de 75 e minuut. En meestal gingen die in de slotfase dan nog missen. Ze vloren ook heel vaak met één doelpunt verschil. En ze speelden best wel redelijk. Ze kregen best wel lof over het vertoonde spel. En uiteindelijk is het dan toch een kwestie van kwaliteit. Dat ze aan het einde van de rit toch veel tekort kwamen. Maar ze hebben toch wel wat sympathie afgedwongen. En zeg nou zelf, Ronald, het heeft ook wel wat. Het is een klein stadionnetje. Er zijn een paar. Mensen. Het is toch leuk dat RKC gewoon weer eerder de visie kan spelen. Dat is ook een beetje de charme van deze competitie. En Herakles weer gewoon in het uh, linkerrijtje, de doelstelling? Ja, ja Heracles is natuurlijk ja, dat, dat is een sobere ploeg. Hij uh, kan behoorlijk uit de slof schieten in één keer. Maar het is vooral heel stabiel en heel bestendig onder het voorzitterschap van Jan Smit. Die doen geen gekke dingen. En, uh, misschien, uh, ja, ze, ze hebben nog altijd de kans tot 31 augustus dat bijvoorbeeld een, een Everton of een, uh, of een Overton... dat ze die kwijtraken voor een paar miljoen. Ja, ze kampen nu. Bijvoorbeeld wel met een paar blessures. Maarten, die heeft een kruisband gescheurd. Daarvoor moet dan uh, weer een, een jonge jongen in het centraal in de verdediging overnemen. Oliwit Horst, die dat een paar keer heeft gedaan. Mike de Wierik moet als linksback gaan spelen. Want Looms heeft ineens nu een, een knieblessure. En dat zijn uh, blessuregevallen die eigenlijk ja, Herakles helemaal niet kan hebben. Want ze hebben maar een hele, uh, ja, hele smalle selectie. Ze hebben maar een speler of 24. Uh, dat is voor... Uh, ja, daar moeten ze ook nog een belofteelf mee vullen. Dat is, dat is heel moeizaam om, om, om daarmee voor te kunnen. Dat is ook een beetje de zorg van Peter Bos, Want als iedereen fit is bij Herakles, dan kunnen ze zomaar weer achtste of zevende, misschien wel zesde worden. Misschien zelfs de Europees voetbal halen. Maar als ze twee, drie blessuregevallen krijgen, dan kunnen ze ook zomaar veertien of vijftiende worden. En van dat gevaar is men zich bij Herakles heel goed bewust. Maar ja, normaal gesproken moet u toch gewoon een 1-3 worden voor Herakles? Vind je ook niet? Nou ja, ik, ik geef nooit voorspellingen van tevoren, want die komen nooit uit. Hey, bedankt, we horen je over een minuut of acht met RKC tegen Herakles. Oké. Okay. Don't matter tonight. We gaan het hebben over uh, Veen tegen NEC. Heerenveen, de trainer, zit er nog. Een van de helft uh, in de eredivisie die is gebleven, Ron Jans. Hoewel de resultaten van Veen natuurlijk uh, met die twaalfde plaats erg tegenvielen. En die twaalfde plaats was er eentje onder NEC dat het uh, redelijk deed. En een nieuwe trainer heeft Alex Pastoor, maar het zonder Björn Flemings verder moet doen. Hoe moeilijk is dat voor uh, NEC zonder Flemings? Even knapeld. Ja, Ronald. Hoe moeilijk is dat? Die maakte de 23 natuurlijk het afgelopen seizoen was topscorer van de Eredivisie. NEC staat er goed op. Heeft vijf nieuwe spelers: Kolwijk, Platje, Nijland, Knofs, een Tsjech en Nick van der Velde van AZ. En uh, ja, had al een aantal goede spelers. Nuiting Zomer, Nuiting geselecteerd voor Jong Oranje. John Goosens, een man met een fluwelen linkerpootje. En Jasper Sillensen staat nog altijd in doel. Hoewel de geruchten sterker en sterker en sterker worden, dat hij mogelijk toch voor heel veel geld kiest voor een avontuur bij Ajax. Allereerst op de bank achter Kenneth Vermeer. Maar uh, zo beweert men in Nijmeegse kringen dat hij uh, het verhaal heeft volgeschoteld gekregen. Dat hij toch als eerste keeper zal worden gekomen. Goed, het applaus klinkt in het Abelestra stadion. Waar alle blauwe stoeltjes nog niet. Uh, Bezet zijn. Herenveen, zei het al, het een rampzalig seizoen eh, achter de rug. Zes nederlagen, een fluwele revolutie. Ron Jans is blijven zitten. Zijn assistenten moesten biezen pakken, Raymond Liebrechts. En de gladiatoren onder leiding van Reinhold Biedermeijer. De te komen het veld op. En zo dadelijk zal het Friese volkslied worden gespeeld. RF1 heeft één nieuweling. Dat is Sven Kums, een 23-jarige Belg. En men noemt hem de Pirlo van Kortrijk. Dus dat zal wel wat worden. En voor de rest zijn het allemaal bekende namen. Elak-Joui is teruggekomen. En ik heb geleerd dat je nooit door een volkslied heen mag praten. En ook niet door het Friese. En dat ga ik dus niet doen. Tot zo dadelijk. Uh, we gaan het ook nog even hebben over softball. Nederland speelt de finale van het uh, Europees Kampioenschap tegen Italië. Nederland uh, oppermachtig, uh, dit toernooi en die uitkomst. Ja, speelde goed. En uh, dat moest ook, want uh, we zijn er wel regerend Europees kampioen. Maar daarvoor een jaartje of dertien niet. Overigens 16 uh, keer eerder het Europees kampioenschap gespeeld. Uh, het zegt genoeg, zeven keer werd Nederland Europees kampioen... en negen keer Italië. Geen enkel ander land in Europa uh, wist uh, die hegemonie van deze twee landen door, doorbreken. En dus is het ook geen verrassing dat Italië tegen Nederland in Italië jezelf in de buurt van Triest in Noord-Italië uh, de finale vanaf 8 uur gaat spelen. Uh, grappig ook om, uh, om te zien dat er toch 20 landen meededen aan uh, dit toernooi en dat is een, uh, een unicum. Meestal waren het maar een handjevol landen in Europa die mochten meedoen met het toernooi. Maar nu uh, landen als Israël en Hongarije, waarvan ik niet eens wist dat er uh, gesoppeld <laughs> werd, uh, die uh, mochten weet? mee. Precies, dan, uh, dan moet er heel veel gebeuren. Betekent dat uh, ook dat er hele hoge uitslagen waren? Nou, ik noem maar een uitslag zag, uh, de, wat was dat, uh, Hongarije speelde om de ik 8e en 9e plaats tegen Oostenrijk 13-12. Uh, dat soort uitslagen. Ja. Maar normaal gesproken, neem nou de wedstrijd gisteren Nederland tegen Italië. Want het was de halve finale. Ook weer niet echt een halve finale. Want de winnaar ging wel door naar de finale. Maar de verliezer kreeg vandaag nog een kans om toch in de finale te komen. Nederland stond 1-0 voor in de zevende inning. Het werd uh, na een foutje van Dagmar Bloeming, een uitstekende werpster, toch nog 1-1. Maar toen in de verlenging versloeg Nederland... Italië met uh, 5-1. En vandaag kon Italië dan toch in de finale komen... door het uh, winnen van Groot-Brittannië. deden ze ook vanmiddag met 1-0. En dus speelt Nederland tegen Italië vanavond uh, in de finale. Uh, het zal een spannende finale worden, hoor. Maar ik ben wel benieuwd. Nederland heeft dus een dagje extra uh, rust zeg maar, gekregen. In ieder geval een wedstrijd extra rust. Omdat gisteravond al bekend was dat Nederland in de finale stond. En Italië pas uh, vanmiddag om een uur of drie... wist dat ze zeker waren van de finale. En dus wat meer in de en in de armen hebben. Uh, acht uur, dan begint de wedstrijd Nederland-Italië om het Europees kampioenschap softbal. We gaan uh, kijken bij Philip Koken bij het begin van RKC Heracles. RKC terug in de Eredivisie. Ja, dat is een uh, feest waard. Tenminste voor de toeschouwers hier. We zijn zo'n twee minuten onderweg en we hebben al één aanvalletje gezien van RKC. En dat zorgt dan meteen voor hartverwarmend enthousiasme. Ook al trapte vier spelers van RKC in de eerste buitenspelval van Herakles. Maar het is toch mooi om dit te zien. Het is een 4-4-2 opstelling. Nou ja, dan zult u denken, Nou, ja, wat is daar nou voor nieuws aan? Nou, de hele voorbereiding heeft Ruud Brood gespeeld met RKC met, met drie aanvallers. Hij heeft dus ter elfde uren na nou een geheime training, hebben wij mogen begrijpen, gistermiddag uh, in Waalwijk. Een geheime training, gisteren om kwart over twee. Er mocht echt helemaal niemand bij, want hij wilde een paar dingen oefenen die Herakles zeker niet te weten mocht komen. Nou, dat zal helpen. En, uh, maar ze hebben in ieder geval daar uh, besloten om uh, met twee spitsen te gaan spelen. En die twee spitsen, dat zijn dan Ricky ten voren en Castellon, die dus gisteren overkwam van Ajax. Goed, het is een beetje voorzichtig op een klet na het veld in de, de openingsfase in Waalwijk. Waar Herakles uh, probeert te combineren, wat nog niet erg lukt. Balbezit nu voor uh, RKC, die nu uh, de jongen aan de buitenkant, Ouassar, wegstuurt. Die moet niet gekomen is uh, van uh, Feyenoord, waar hij absoluut geen kansen meer kreeg. En uh, nou ja, de aanval wordt een beetje breiend uh, voortgezet. Maar Douglas doet nu zijn verdedigende werk. Vajnovic bezorgt de bal nu bij Everton. Een trage aanvalsopbouw ook bij Herakles. Dat elkaar nog niet zo goed kan vinden in de eerste paar minuten. 3,5 minuut gespeeld. Tussenstand bij RKC Herakles 0-0. En ook Heerenveen, NEC en Even ten Apel zijn begonnen aan het seizoen 2011-2012. Zo is het, tweede minuut wedstrijd. Heerenveen NEC nog altijd 0-0. Het is even aftasten in de beginfase van deze wedstrijd. Dus even kijken wie overal waar staat. Vooral bij NEC dus dat er veel wijzigingen heeft in vergelijking met het vorig seizoen. Daar speelt bijvoorbeeld nu ook platje. Daar speelt bijvoorbeeld Koolwijk, ex, uh, Excelsior. En daar speelt Lasse Schöne, de Deen. Die zijn een jeugdopleiding overigens hier bij Heerenveen genoten. Speelt in de spits. Eigenlijk een nummer 10 in Maar een echte aanvalsleider is er dus nog niet in uh, Nijmegen. Breuer speelt nu de bal. Die wordt door Wil dan uh, gespeeld in de richting van uh, Platje. Platje, een handige speler, bekend van Volendam. Is één man kwijt. Dat is uh, Kruiswijk. Eens kijken of hij op doel kan schieten. Nou ja. Het, uh, het hete schot te zijn. Het is een rolletje en het belandt in de handen van doelman Van der Bussen. Die terug is na een lange blessure. Vorig seizoen heeft Heerenveen gekwakkeld met de doelverdedigers. Uiteindelijk werd het uh, stoer Elkaart een Deen die weer is verdwenen. Van der Bussen die zijn 150ste duel overspeelt in de Eredivisie. Vijf voor Sparta en 145 voor Heerenveen. Is dus weer terug en hij is de eerste keus. Bal gespeeld nu door Kruiswijk de aanvoerder naar Breuer, de andere centrale verdediger. Dan naar Djuric. Die opent op links op Asaidi. Dat zou iets kunnen worden als Asaidi die bal onder controle kan krijgen. Dat kan hij niet. Hij gaat eruit. Het is een ingooi voor NEC. Tweeënhalve minuut op de klok in het Abel Stadion. Nog niet gescoord.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 You and me. Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. Oh, wake up, everybody! No more sleeping. John Legend en Melanie Fiona met Wake Up Everybody. Tweede helft van Roda Groningen. Nog wijzigingen in de opstellingen der beide elftallen. Frank, die leid? Ja, eentje hebben we gezien. Daar is Leon Broekhoff aan de kant gebleven. En voor hem in de plaats maakt Bart Biemans ook zijn debuut voor Roda JC. Achterin dus één wijziging aangebracht door Harm van Veldhoven. De tweede kans voor Groningen in de tweede helft. Ook al een feit. De kopbal Volgens mij is hij die, nee, die niet van Kwakman. Want die loopt er nog. Dat moet aan Evans zijn geweest. Want die loopt nu terug centraal naar achteren. Bovenkant van de lat raakt hij zeg. Het is de tweede kans al in uh, amper twee minuten tijd in de tweede helft. Want ook Matafs heeft al een keer op doel geschoten. En als Titon daar niet had ingegrepen. Dan was het alsnog 2-0 geworden. Want er staat voorlopig nog altijd 1-0 voor Groningen. Dat ook na de pauze nog met een man meer speelt. En ook toen ze nog met 11 tegen 11 speelden Was Groningen al heel veel sterker. Dan uh, Rode JC dat uh, echt zoekende is naar uh, hoe dit vandaag allemaal op te lossen tegen een ploeg die vorig jaar nog, ja, in ieder geval als je kijkt naar de stand op de ranglijst, ja, min of meer gelijkwaardig was. Maar er is vandaag absoluut geen sprake van. Hiarie voor Groningen. Steekbal goed gezien op Pedersen. Die komt ook nog uh, heel goed aan. Pedersen legt dan uh, op zijn beurt uh, goed af. Maar uh, Komt die bal niet goed door op Belt Dan kan Roda eruit komen. Omschakeling blijft achterwege. En dus kan Groningen weer overnemen. Maar Tafs, 20 meter, Hij kapt heel kort naar zijn linker. Schiet heel snel naar via een verdediger. En ik denk dat dat Biemans uh, was. En gaat die bal over de achterlijn en kan Groningen weer een hoekschop nemen. De zoveelste. Roda blijft dus ook na de pauze vol onder Groningse druk staan. Het is wachten op de 2-0. Wie valt het meeste op tot nu toe bij RKC is Filip? Ja, wie valt het meest op? Bij mij valt Ramos het meest op. Dat is een uh, jongen die we nog niet zo goed kennen. Zeker niet in de divisie. maar dat is een centrale verdediger. Die gaan we zeker leren kennen. Niet alleen natuurlijk omdat RKC vermoedelijk ook wel erg veel tegendoelpunten zal krijgen in dit seizoen. Maar hij kan voetballend aan de bal toch wel redelijk veel. Deze jongen die links centraal in de defensie staat naast Herico Drost... Het is een stevige mandekker en uh, hij heeft uh, een aantal jaren gespeeld bij Dordrecht. Hier nu bij RKC. Een hele stabiele factor daar. Nu overigens wordt uh, Rikje ter voren weggestuurd bij uh, RKC. Dat toch onstuimig is begonnen aan uh, deze wedstrijd. En optisch heeft RKC dan ook wel een overwicht. Maar je ziet toch wel dat... Uh... Ja, dat uh, Herakles veel beter omgaat met, uh, met, de, met de omstandigheden. Zeg even spaart, eventjes rustig kijkt. Je ziet wat er mogelijk is. En uh, je zal zien dat in het verloop van deze eerste helft al... Uh, dat uh, Herakles echt wel het overwicht uh, naar zich toe gaat trekken. Omdat ze wat, uh, ja, wat beter omgaan met, uh, ja, met het verdelen van de energie. Je ziet nu al dat voorin de, de, de spitsen van de RKC, vooral Ricky Tevoorde... dat hij nu al loopt te naar adem omdat hij werkelijk jaagt op iedere bal... die de centrale verdedigers van Heracles naar elkaar toespelen. Dat moeten ze toch een keertje uh, gaan bekopen. Heracles nu in uh, balbezit via Terhorst die uh, nu Kwanza bereikt centraal uh, in, op het middenveld. En nu mag Tewierik, centrale verdediger, in, op de positie van Maartens op gaan stomen. Vajnovic ontvangt de bal nu uh, in de buurt van de 16 meter van RKC... Die wil aanzetten tot een actie. Het gaat allemaal uh, rustig. Het gaat heel gecontroleerd. Kwansa verdeelt de tot bij de rechtsbek. Breukers. En eindelijk komt daar dus een aanval. Daar komt Armenteros. Die een balletje teruglegt in de handen van Jeroen Zoet. En dat is dan ook wel een... Uh... Opvallende speler. Deze jongen, die doelman, die is gehuurd van PSV... zal daar eh, na een jaartje weer terugkeren om misschien wel Isaacson op te volgen. Voorlopig zijn we nu zo'n minuutje of twaalf onderweg in Waalwijk waar het nog altijd 0-0 staat tussen RKC en Heracles. Al grote kansen gezien bij Heerenveen NEC, even te naam. Nog niet echt grote kansen. Tiende minuut wedstrijd 0-0. Eén aardige aanval van NEC met een schot van Nick van der Velde Maar dat ging toch een meter over en naast. Nu een blessure bij NEC, links achterin. En uh, de Wiedemeijer komt even kijken of dat, uh, dat ernstig is. Ik denk dat het wel meevalt. Ik heb het idee dat het... Uh... Goossens is die daar licht geblesseerd is. Maar die krabbelt inderdaad weer overend. De hulptroepen hoeven niet te komen. De hospikken mogen aan de kant blijven. En Heerenveen mag gaan ingooien. Dat doet Jan Maat rechtsachter. Een meter of tien van de cornervlak. Die gooit hem dan Pardoes naar de speler van NEC. En volgens mij is dat niet de bedoeling. Duelleert Breuer nu met Jan Maat. Aardige combinatie. Met Jury misschien in het Narsing die speelt de bal naar de tweede paal. Sillessen kijkt de bal over en naast het doel. En dan klatert het applaus voor de eerste keer van de tribunes van het Abelensa Stadion. Voor de thuisclub voor sportclub Heerenveen. Hij mag Sillessen, Jasper Sillessen, de doelman van NEC, dus een doeltrap gaan nemen. Dat doet hij waarschijnlijk kort richting Bram Nuitink, een van de twee centrale verdedigers. Die speelt dan weer kort terug naar Sillessen en dan de lange diepe bal naar voren, naar Nijland. Maar die verkijkt zich op die bal. Janma te wint het duel, speelt Bas aan. Dost kijkt of het te combineren valt. Dat kan er met Narsing De snelle Narsing die de voorkeur heeft gekregen. Wolvenbeerder is dus een kans dan. En een kans voor Esaidi. En die moet gaan scoren. Jongen, wat een kans. Assaïdi. wat een kans. Goed vrijgespeeld daar uh, in een fase waarin Heerenveen wat sterker is dan NEC. Dat in de eerste tien minuten gewoon uh, ja, een licht overwicht had. Maar dit was toch een grote kans voor NEC, voor Esaidi. Een uh, speler die normaal gesproken zo'n uh, vrije kans wel benut. Nadat Narsing weggestuurd werd door Bas Dost... Narsing die speelt de bal naar de vrijstaande Assaidi. En Assaidi krijgt die bal dus niet in het doel. Die tikt hem eroverheen. En daar komt NEC dus heel goed weg in de 11e minuut van deze wedstrijd. Stal nog altijd 0-0. Ook bij heer RKC Herakles is een minuut of 11 1-12 gespeeld. Ook daar nog 0-0. En ze zijn bezig aan de tweede helft bij Roda Groningen. Het is daar 0-1. We zijn terug naar het NOS Journaal met Mariel Hagman. Tot zo. Babe! Zondagmiddag kwart over twaalf. Govert van Brakel dikt terug op de afgelopen media- en sportweek in de perstribune. Wat is er gebeurd? Met Wil Koopman, regisseur van film- en tv-successen, zoals Gooise Vrouwen. Ik maak het voor het publiek. Want je vindt het toch leuk om een pluim te krijgen. Toptenniser Jacco Elting klapt uit de school over de geheimen van de internationale tenniswereld. Daar kom je soms wel eens wat voor verrassingen te staan. Verder een bezoek aan de eerste wedstrijd uit de voetbalcompetitie van dit seizoen. En een duik in de geschiedenis van de Nederlandse Christmas. 10.000 schulden worden hoger dan 5. Ja! Over vanaf kwart over 12. De Pestribune op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Heeft jouw club geld nodig?